Robert Baltus met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky noemt de Krimbrug een legitiem militair doelwit. De brug raakte maandag voor de tweede keer beschadigd door een aanval. Vermoedelijk zit Oekraïne erachter, maar Kiev heeft er officieel niets over gezegd. Zelensky zei bij een veiligheidsconferentie dat de brug wordt gebruikt om onder meer munitie over te vervoeren... en dat het daarom een vijandig bouwwerk is. Het is voor het eerst dat de Oekraïnse president zich zo uitspreekt over de 18 kilometer lange Krimbrug.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 In het centrum van Tilburg is vannacht een agent gewond geraakt bij een ruzie. Zes mensen zijn opgepakt. Agenten probeerden een ruzie tussen een man en een vrouw te sussen. Het stel werd agressief en omstanders keerden zich ook tegen de politie. De vrouw verzette zich tegen haar aanhouding. Een van de agenten werd in het tumult in het gezicht geslagen en raakte gewond. In de Colombiaanse hoofdstad Bogota is afgelopen week een Nederlandse diplomaat beroofd. Volgens Colombiaanse media is er een tas gestolen met onder meer een werklaptop.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 Als wij in twee, weet je dat nog oudje? Zo handig als jij ze de kling overjoeg. We hadden gewoon weg geen klingen genoeg. Weet je dat nog oudje? Wat groot!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 Zo reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn S'avonds in de manen, schijn, schijn, schijn nee.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 Weer. Het eerst bij Keulen. Mijn tante walst over het dek als een jonge peulen. Kees nam zijn harmonica en ging aantrekken. En dadelijk zong gromme teut. Bootsplank was pistoesje. Ligt je zaar? Welk gevaar? Riep houd op, ik word zomaar. Oeh, ja. ze je langs de Rijn, Rijn, Rijn. Zaar, zit de maar eens schijn, schijn. 4, 4, 4, alles 4, 4, 4, op 4, vier, 3, 4, 4, 4,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 altijd door, tik-tak, tik-tak. Altijd, maar dag en nacht, tik-tak, tik-tak. Maar opeens, toen was het met haar gedaan. Toen. Finse hit uit 1965 en met het nummer deed ze mee aan het Nationaal Songfestival van uh, 1965 was dat. Het lied eindigde als derde. Achterinzendingen van Conny van der Bos. met Het is genoeg en uh, Ronnie Tober met Geweldig. En u hoort hem nu. Trea Dops met de ploem ploem Jenka. Ploem ploem, zo gaat de gitaar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 dat vind ik weer zo goed dat ik je tienmaal leuker vind. Got an lad uns de vodka begrijpt mij, maar jij bent gemein. Geef mij de vodka, Anushika en ga ik niet zo vaak. Als jij zo blijft kijken, ga ik direct op straat. Ik moet daar geen dak mijn Best op tunen. jij zet mij ook nooit aan. maar in die flat zit nog een heleboel. Hoe kun je het ooit bedenken? Mij te weigeren in te schenken, heb je dan werkelijk like, geen gevoel? Geef mij de vodka, Anushika en laat ons alleen. De Wodka begrijpt mij, maar jij bent gemein. Geef mij de Wodka aan want weigel je mij. Dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan jij.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 De vodka begrijpt mij maar jij bent geen man. Geef mij de vodka, Anuschka, en kijk niet zo kwad. Als jij zo blijft kijken, ga ik direct op straat. Ik moet daar in, dag uit. Mijn beste doen en jij zit mij op noordrand Maar in die fles zit nog een hele bol. Hoe kun je het ooit bedenken mij te weigeren in te schenken? Heb je dan werkelijk geen gevoel? <lacht> Geef mij de vodka, Anuschka, en laat ons alleen. The vodka will be cracked, my, my, I'm a good one. The vodka is a good one, I'm a good one. Then I'll go there, I'll hold my, En jij zit mij op dood, want maar in die fles zit nog een hele boel. Hoe kun je het ooit bedenken? Mei te weigeren in te schenken, heb je dan werkelijk in gewoon? Geef mij de vodka aan Luschka laat ons allein. De vodka begrijpt mij maar jij bent gemein. Geef mij de vodka aan Luschka, man weigert je meid. Dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan.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 En in de laatste functie werd hij met name bekend als Doris. Nou, elke week proberen we wel het nummer van deze man te draaien. En vanavond is het Doris met als ik wist dat je zou komen, is Doris thuis. Al duurt meneer Korstein. Kom boven. Maar wel even de voetjes vegen beneden hoor. Ja. ja. Hou die Doris? hoe is het mee? Goed meneer Kostijn, goed, maar uh, wat vind ik dat nou jammer dat u zo overwacht komt binnen zitten? Moet dat zo. Nou, kijk eens hier! Als ik wist dat je zou komen, had ik al vooruit gelegd. Een kopje thee gezet en de visite afgezet. Waarom heb je mij dat niet even verteld? Een briefje geschreven of, of gebeld? Dan had ik ene zorgen voor een koekje bij de thee. En mijn pipers kunnen schillen als je bleef voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder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 op een dag, toen legde zij verslag. Kreeg hij een klein papiertje op de deur gespeld. Maar desondanks, dat verslag, Zij mijn vriend doet met een lach. Als ik wist dat je zou komen, had ik dan overuit gelegd. Een kopje thee gezet en de visite afgezegd. Waarom heb je mij dat niet even verteld? Een briefje Zorgen voor een koekie bij de thee En piepers pieperskennis grillen Als je bleef voor het diner Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd Dan had ik de loop vooruit gelegd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 Yo terug jongen 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aan inschakeling van historische feiten en wereldwaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, la, la. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, sasa. Geloof me, ik dans het liefst met jou. Omdat ik zoveel, ja, zoveel van je hou. Sock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 bij de band Explosions. Een paar jaar later werd hij als invaller, bassist en zanger bij Willie and His Giants. En zijn muzikale carrière werd echter niet wat het was, eh, wat hij verwachtte, daarom besloot hij discjockey te worden. Hij deed ervaring op bij Varens Pop Show en in 1966 werd hij de opvolger van Veronica's nieuwslezer, Herman Siese. En u hoort hem nu Eddie Becker met Felicidad, de rol van de stad. Zij kan het niet Wat lang geland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 Samen met Leen Jongewaard met In een rijtuigje. En daarvoor hoorde je Eric Christiani met Greetje uit de polder. En ik weet niet of u het nog kent. De serie Het schaap met de vijf poten. Een Nederlandse komische televisieserie uitgezonden toen de tijd op de KRO. Met in de hoofdrol Adelle Bloemendaal, Piet Reumer en Leen Jongewaard En uh, daar zijn een heleboel liedjes uit voortgekomen. en Ik heb er even voor u uitgekozen. U hoort nu Piet, Adelle en Leen met Het zal je kind maar wezen.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 leven is er ook. en dood. Marihuana kan geen kwaad, beweren de heren doktoren. Een beetle die aan de hashish gaat, is heus nog niet verloren. Nee, het zal je kind maar wezen.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 feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.